Michel Koenen met het NOS-journaal. De schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht eerder vandaag... heeft vermoedelijk te maken met een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie. De moeder en haar dochter werden neergeschoten door een man die er in een auto van doorging. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader. En bij het winkelcentrum in Zwijndrecht is sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er getuigen gehoord.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 De wetenschapper achter de aanpak is deze week in Rotterdam om zijn methode uit te leggen. In andere Europese steden waar die werd toegepast... daalden het aantal geweldsincidenten door jongeren. De politie heeft deze week een man van 25 opgepakt in Opdam in Noord-Holland. Hij zou vanaf zijn fiets lukraak mensen hebben geslagen. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan. De man die is opgepakt heeft een aantal zaken bekend. De politie onderzoekt of hij ook achter andere klappen zat. En de eredivisiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles gaat vanavond niet door vanwege het weer. Het veld in het stadion van Waalwijk is onbespeelbaar omdat het nog onder een laag sneeuw ligt. Gisteravond werden ook al twee wedstrijden in de eerste divisie afgelast vanwege de sneeuw.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 je moest vluchten uit het kleine Nederland. Ik leo, ja dikke leo. Maar je ligt nu heerlijk in het Spaanse zaal. Ik leo, ik leo. Je moest vluchten uit het kleine Nederland. Ik leo, ja dikke leo. Maar je ligt nu heerlijk in het Spaanse zaal. Ja, dat was hij dan. Ik was zo bij je, Jeffrey. Dit was hij dan, eh, dikke Leo. En eh, te gast hier hebben we natuurlijk Jeffrey Leek. Ik zou zeggen, een hele goede middag. Goedemiddag. Jeffrey. Ik zou zeggen, vertel eventjes waar je vandaan komt, wie je bent, wat je doet. En eh, ja, eigenlijk het hele riedeltje. Nou, ik ben Jeffrey Leek. Ik kom uit de regio uh, ja, Rijswijk vandaan. Ik zit uh, eigenlijk in de buurt van Den Haag. Dat klopt helemaal goed. Um, ja da dagelijks leven uh, heb, ik, uh, heb ik een eigen timmer en onderhoudsbedrijf en uh, ja daarnaast treed ik uh, in het land lekker op mooie dinnershows die ik doe en uh, ja vaak ben ik te zien op televisie gepiep, kijk we hebben wat nee nou ik helemaal niks meer technisch probleem is je zo beter nee Wacht even, ik zie het niet goed. Deze moet je hebben. Nou wel, nou fluit hij. Tja, ta, en nou dan staat hij nou staat heel hard. En dan moet je deze draaien, deze. Okay. Tja, ta, ta. Is er een probleem? Tja, nou, nou, nou is het te zacht. Tja, Nee, nou hoor ik niks meer. Kijk okay, hoor. Cool. Kijk, uh, een klein technisch brummelijntje. Uh. Te, nee, nou is het helemaal niks. Nee? Nee. net hoorde ik wel uh, toen hij die kanaal opende, je collega. Ja, ik weet niet wat er met dat ding is. Ja, ta, ta, ta. Ja, gaan we... Gaan we zo even verder... <laughs> ja, we hebben een klein technisch probleempje. <laughs> de, de, de koptelefoon doet het niet voor je vriend, Dus we gaan, we gaan even nog een plaatje draaien. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En dan uh, komen we zo bij je terug. de entertainment for you zaterdag gast ja Jeff Leek, nou nou, nou nou moet het goed gaan <laughs> hey, voor mezelf dat hey, lekker. <laughs> lekker, hey. ja welkom nogmaals en uh, ja we beginnen gewoon even uh, opnieuw nou uh, voor de luisteraars ik uh, ja. ben Jeff Leek. ik uh, kom uit de regio Rijswijk Den Haag vandaan inderdaad en uh, in het dagelijks leven run ik mijn eigen aannemersbedrijf dat doe ik samen met mijn broer ja. uh, sinds kort ben ik een leerling aan het opleiden uh, dat vind ik superleuk, want ik ben zelf ook leerling geweest vroeger. Ben je ook een, een leerbedrijf dus? Nou ja, er is mij gevraagd of ik uh, het bedrijf wil uitbreiden. En ja. ik uh, krijg die functie in, de, ja, uh, in, het, in het bedrijf waar ik dan voor werk. Uh, ik doe heel veel hout, ja, zeg maar, oud, houtwerkzaamheden, dus houtrotreparaties, en de, et cetera. En uh, ja, dat gaat superleuk. En ja, daarnaast heb ik naast mijn aannemersbedrijf ook een zangcarrière. Daar ben ik uh, overigens uh, wel ja, een kleine drie jaar van weg geweest met muziek maken. Ik heb wel opgetreden, maar ik heb echt letterlijk mijn laatste single drie jaar geleden gemaakt. En uh, wel altijd met de gedachte ge ja, ge bezig geweest van oké, okay, wanneer kom ik weer terug op de markt? Wat ga ik maken? Ja. En uh, ik heb wel een plan van aanpak gemaakt samen met uh, ja, niemand minder dan Justin Piebelenbos. Dat ja, is ja, dat was uh, best wel een ja. grote producer in Nederland. Ja, ja. En uh, we hebben afgesproken om een mooi plan te maken, en daar is eigenlijk een let-in uh, sound uitgekomen. Ik ga de komende jaren ga ik gewoon uh, ja veel let-in maken, wat lekker ritmisch is. En uh, ja, ik denk dat ik me dan op de markt wel onderscheid van de meeste artiesten. En we gaan er gewoon iets moois van maken. En daar is ook uh, de nieuwe single uitgekomen. Oké, okay, en uh, ja, hij loopt lekker. Ja, ja dat hij gaat dat, dat, lekker. Dat, dat, dat, ja, ik, ik vind het ook heerlijk om naar te luisteren, zeg maar. Dank je wel. Ja, ik, ik denk dat we hem gewoon eventjes moeten gaan luisteren. Ja, superleuk. Als jij hem aankondigt. Nou, voor de luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Jij maakt het verschil. Soms lijkt het alsof je dromen er niet meer toe doen. Je bent ze vergeten. Je bent ze vergeten Je laat ze achter als een oude schoen Ze zijn versleten Helemaal versleten Dan is het leven Kan weer regen ja, dan weer zonneschijn Kan ja, niet dat het feestje zijn Maar het die avond zag Ja jij, dag en nacht geef je mij Jouw liefde schijnt als de zon op een gewone dag Je maakt het verschil, ja jij, dag en nacht geef je mij Je hebt een hart geraakt met je lieve lach Het verschil van dag en nacht Nacht. Zo, jij maakt dat verschil. Ja. Maak ik die? Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, qua muziek natuurlijk. Uh, uh, voor, voor wat er nu uit, uitgebracht wordt eigenlijk. Uh, is het eigenlijk een, uh, een heel apart nummer. ja. Het is, een, het is een andere stijl die de mensen gewend zijn. Ja. Omdat het inderdaad heel vaak op elkaar lijkt. En iedereen covert elkaar een klein beetje na. Ja. En ik wilde mijn eigen identiteit creëren. En dat heb ik in coronatijd heel goed bedacht samen met Justin. En ik denk dat ik dat best wel goed heb gedaan. Want als ik dan nu kijk in een aantal weken dat die online staat. En dat de views en de streaming onwijs omhoog zijn gegaan. Waar ik heel erg trots op ben. Dan denk ik bij mezelf... nou. Dan denk ik toch wel dat ik een hele goede keuze heb gemaakt... Ja, in het letterlijk. Ja. ja, dat zeg ik. Want uh, ja, je hebt nu eigenlijk uh, standaard een beetje op nummers uh, ja. Om het maar zo te zeggen. En niet, niet, uh, niet in kwade, maar... <laughs> weet je, ja. dit onderscheidt zich daarvan. En, ja, dankjewel. En, en, uh, ja, het is een radiowaardig nummer. Ja, ja, ik had hem eigenlijk nog wel iets hoger verwacht. Maar misschien kan het nog gebeuren. Want uh, ja, uh, de nummer van... Uh, noodgeval, zeg maar. Ja, ja. ja Dat is natuurlijk ook knal, een knallende hit geworden. Ja, ja, ja. En uh, dat duurde best wel lang ook eigenlijk. En ja, de, de plugging is nog niet klaar op dit nummer, want uh, we zijn natuurlijk uh, in november, eind november, begin de december gestart Kerst is er tussengevallen met de kerstmuziek, 2,5 week. En uh, we zijn in januari nu, hè? We, ja. wel naar het einde toe. Maar ik denk dat deze makkelijk nog wel tot uh, eind februari, begin maart, doorgetrokken kan worden. En dan uh, zijn we alweer ready voor een uh, nieuwe single in het voorjaar. Maar uh, ik hoop zeker nog wel dat deze nog wel... Uh, nou, ik, denk, ik denk dat dit uh, qua timing een beetje uh, te vroeg is. Ja, je zou ja. het zeggen. Maar kijk, ik had een eigen visie. Ik uh, dacht bij mezelf van... Ik denk niet meer dat het echt uh, gebonden moet zijn aan het seizoen. Waarom? Ik denk als je bijvoorbeeld het nummer van Enrique Iglesias nam, bij Lando, ja, ja, ja. Dat werd een hit in de winter. Ja. Dus dat heeft niks te maken meer wanneer je hem uitbrengt. Uh, inderdaad. Uh, daar, daar zit er ook wel inderdaad iets in. En, en ja. Maar ja, vaak, uh, vaak knalt zo'n nummer toch wel weer door. Ja. Uh, net wanneer het uh, mooie weer begint aan te breken. Klopt. En, en, ja, en een noodgeval inderdaad. Het is, het is ook zo'n nummer dat je zegt van ja, hè, die jongens die hebben toen uh, net voor de corona natuurlijk een award gewonnen. Voor ja. uh, talent, uh, aanstormend talent zeg maar. Ja. En, en toen kwam de corona dus. Uh, en, en, ja. Mm -hmm. Dus die hebben ook op een holt gestaan. Ja, zeker. En ja, ik hoop niet dat, de, ja. <laughs> dat het de nadeel van ze is. Maar in ieder geval, dit nummer, die ja, noodgeval is, ja, een leuk nummer vind ik. Kijk, er ja. zijn de meningen misschien over verdeeld. Nee, ik het is een uh, superleuk nummer, zeker weten. En uh, ze verdienen ook de, dat plekje. Maar ja, in Nederland is het gewoon moeilijk waar je aan moet denken om te kijken van ja, wat... Wat, wat is nou echt hitgevoelig? En waar moet je aan denken? En ja, waar heb je snelle kans door? Dat weet je toch niet. Want als ik dan nu zie dat er uh, in, in onze uh, ja, genre, zeg maar, dus en laten we het even hebben over mijn hoogkamer en uh, de rest van, van de grote artiesten. Ja, ja. Dan, dan zie je toch dat coveren toch altijd wel de erkenning geeft waar de mensen om vragen. Ja. Ja, inderdaad, Mars Hoofdgaan met, met Bas Ginali. Ja, ja, snap je? Ja, ja. Doet het doe toch, doe doe toch ja, hartstikke leuk. En ja, ja. Uh, Marco Schuitenmaak, geloof ja, ik, met de ja, nummer de Engel van Engel ja, ja. ...is ook voor de derde keer gecoverd. En ja, zo kan je natuurlijk een heel rijtje opnoemen waar erkende klanken in zitten. En dat ja. we eerlijk wezen, André Hazes deed niet anders. Marco ja. Bassater deed niet anders. En het zijn allemaal hits geworden, snap je? Ja, ja het zijn inderdaad covers van uh, wat Andrea deed, deed. Uh, uh, voornamelijk uit, uit Italië ja. en dergelijke. Ja. Uh, de, die covers, dat ja, de meeste mensen luisteren niet naar het Italiaanse muziek hier nee. in Nederland natuurlijk. Nee. Uh, behalve dan de mensen die uh, ja, uh, klassiek en dergelijke erin luisteren. Ja. En, en covers, ja, die, die slaan inderdaad heel goed aan als er maar een bekende melodie in zit. Daar gaat het om. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben nog helemaal bezig om te gaan kijken... van ja, in het voorjaar gaan we met een nieuwe single uh, komen. En uh, ik kan natuurlijk ook niet achterblijven. Dus ik nee. ga ook coveren. Ja. Ik ga nog niet vertellen wat het gaat worden. Maar ik heb toch wel uh, behoorlijk wat grote hits in Spanje uh, opgezocht... die ik wel van vroeger al ken. Maar die wil ik dan eigenlijk helemaal gaan recoveren. Ja. En dan uh, laten we hopen dat we dan in het voorjaar... Uh, die knallen wel uh, waar kunnen maken... Dit was een erkenning na drie jaar weer terug te komen op de markt... om te laten weten, hey, Jeffrey is weer terug. En uh, met welke muziekstijl? Nou, dit is de stijl die ik doortrek. En nu verwachten de mensen ook van... oké, okay, wat zal zijn volgende plaat gaan worden? Ja. Nou, dat wordt dus een cover. En uh, ja, verrassing is dat natuurlijk... Uh, wat gaat het worden? Maar dat is nog ja. eventjes uh, achterwege. Ja, uh, kunnen we denken aan een uh, soort gelijke uh, nummer... als wat je nu hebt uitgebracht? Of? Um, ritmisch zeg ik van ja... Maar um, om een pakket te krijgen... Uh, wil ik gewoon een aantal artiesten in Spanje... zeg maar Zuid-Amerikaans uh, op een rijtje zetten. Dus Enrique Iglesias, Romeo Santos, Mark Anthony. En als ik al die artiesten bij elkaar zet... en ik pak ja. daar de grote hits van... die echt miljoenen views hebben behaald... en ik laat daar een compilatie van maken door Justin... Ja. dan denk ik zeker wel dat ik in de goede richting zit... van een hele goede zomerse vibe... Ja, dan, dan heb ik al een naam in mijn hoofd. <laughs> ja. Althans, maar daar ga ik nu niet... Want nee. dadelijk klopt het. <laughs> hey, maar, ik heb hier een nummer van je Klaas Dan, uh, Mijn Fantasie. Ja, dat is de laatste waar ik gestopt mee ben. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat, wat kan je daar nog over vertellen? Ja, Mijn Fantasie was eigenlijk het eerste nummer... die ik met Justin heb samengemaakt... En uh, daar lieten we al een klein beetje horen dat er iets van een klein beetje let in zat. Maar hij wilde mij uh, volledig op het pop gaan richten. Dus ik ben uh, volgens Justin niet echt een, uh, een volkszanger. Hij vindt mij meer een uh, nederpopzanger. Dus ik kan ja, zowel Engels als Nederlandstalig zingen. En hij wil dat uh, een klein beetje van mij wegtrekken. Uh, wat wel heel lastig is. Want ik heb veel boekingen ook waar mensen om volks vragen. Dus ja, ik moet een beetje mezelf vinden op 50-50. Ja, ik, ik denk dat het uh, een beetje allround uh, moet gaan worden. Ja, een beetje allround. Ja. En uh, ja, mijn fantasie deed het uh, ook heel goed toen. Maar uh, dat kan je niet vergelijken met jij maakt het verschil. Nee. Dat was nog wel een beetje mid up tempo. En wat we net hebben ge gehoord, dat was echt volledig up tempo. Ja. Dus, ja, uh... wat, deze, deze single is ook heel goed geproduceerd, moet ik zeggen. Ja, ja, ja hij zit goed in elkaar. Ja. En uh, ja, je hoort degelijk verschil met allemaal andere singles die ik heb gemaakt. Maar ja, dat mag ook wel. Want ik zit ja. in, een, in een studio en het kost daar ook uh, ja, veel meer dan ik wat voorheen betaalde. Want, ja. We zijn Anders, allemaal in waarde geschreven. Alles, alles heeft de prijs, zeg ik altijd. Ja, en kwaliteit moet gewoon betaald worden. Ja, ja. Dat is hetzelfde als je naar de Albert Heijn toe gaat... en je, ja. Ja, en je bent altijd Coca-Cola gewend om te drinken... Dan, dan ga je niet op een mindere product drinken... Lijkt. want dat proef je toch in de smaak. Ja, dat is met, met, met, met muziek precies hetzelfde. Ja. De kwaliteit, ja, kwaliteiten zijn hoog. De videoclips wil ik altijd gewoon netjes gewoon aangekleed... goed eruit laten zien... Ja, en uh, daar investeer ik gewoon altijd mijn, uh, mijn financiële uh, ja, gebeuren in, zeg maar. En ja, ik probeer er altijd iets moois van te maken. En dat de mensen ook iets uh, leuks kunnen zien van mij. Ja. Hey, we gaan hem eventjes uh, beluisteren. Superleuk. Ik weet nog heel ja. goed dat eerste moment toen ik jou zag. Het was zonnig, ik liep op een plein bij ons in de stad. Acht de zomer naar mij, onschuldig en vrij. Toen zag ik je rekening. Mijn hart was verlamd, was vriendschap, maar jij dan vergeet. Door jouw helderblauwe ogen en je in witte lach, ik kan het niet verdragen. Wannacht wel alleen, toen de tijd verspreekt en de klik tussen ons steeds sterker bleek. fantasie ja ik, ik zeg het We we het net al over ja. ja het blijft toch een, een lekker nummer om, om ja te luisteren ook ja nou ja complimenten die waren zeker op deze plaat van iedereen overtuigd en nogmaals het was ook de eerste single Kijk een klein beetje de microfoon is iets, ietsje achter van jou voor, Zo. voor mijn piep die ja, ik doen? denk dat het door de koptelefoon nou ja, ging. Geen, oh. geen idee. Ik, nou ik, ik, ik ga even uh, hier ook wat doen. Zo. Ik hoor hem. Zo, ja. moet, het, zo moet het goed. Gaan. Zo is lekker. Ja. Ja. Ja. Um, ja, mijn fantasie was eigenlijk de eerste single die ik opnam met Justin. En uh, ik liep me helemaal uh, uh, overtuigen met wat hij uh, voor mij ging maken. En uh, ik was gewoon heel erg enthousiast, ook op dit nummer. Want ja, ik heb hem uh, ja, vrijwel overal wel gezongen. En uh, hij werd ook echt goed ontvangen bij de radio. En als ik dan nu kijk... Dat vind ik wel grappig. Um, doordat ik best wel wat televisiewerk in mijn leven heb gedaan... heb ik toch wel een bepaalde erkenning uh, ja, geschetst... Zeg maar, bij, ja. uh, bij de luisteraar of bij het publiek. En ja, dat vond ik superleuk om, uh, om mee te maken. Uh, ook ondanks dat ik dan drie jaar ben weg geweest. Want ja, laat we eerlijk wezen, als je drie jaar weg bent... En je doet ook geen tv erbij. Dan begin je eigenlijk van voor of aan. Ja, maar iedereen ging destijds natuurlijk op YouTube van alles en nog wat doen. Ja. Omdat ja, in die tijd konden gewoon niet opgetreden worden. De horeca was dicht, alles was dicht. Ja. En, en ja, het was eigenlijk een strop voor de, ja, voor de meeste artiesten die echt van hun Voor de horeca, leefden. maar ook ja. voor, de, voor de artiesten natuurlijk. En ik heb toen destijds ook in de coronaperiode... heb ik dus wel wat artiesten natuurlijk in de uitzending gehad. Ja. Uh, telefonisch. Uh, ja, die zeiden van... Ja, joh, Fred, Fred ik moet ervan van leven. En ja, het is gewoon nu. Ja. Hommeles. En ja, ja, hij zegt... Uh, uh, bijvoorbeeld Kees Versluis. Ik weet niet of je die kent. Zeg me even niks, maar... Nou, maar goed, dat is de, de, ooit begonnen in, uh, begon in uh, Henny Huisman Show. Okay. Uh, als... Uh, in de Soundmix-show heette mm -hmm, dat toen. Mm -hmm. En toen uh, trad hij op als uh, Paul Enka. Mm het -hmm. uh, bebloede hoofd, het bekende spotje. Ja, en, uh, ja, ja. En, en die zegt van ja, weet je, mijn kinderen moeten ook eten. Ja. Ja. En, ja. Uh, en, en ja, ik, ik pingelde wel wat in de studio, maar ja, er komt niks, uh, er komt niks los. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus, uh, Weet je, ja, en, en, en daar heb ik dan toch wel enigszins uh, mm -hmm. toch wel een mee te doen. Ja. Want die moeten van leven. Kindermondjes moeten gevoed worden. En uh, ja, dat is toch een bak ellende geweest. Laten we eerlijk zijn. Voor de meeste mensen die inderdaad leven van een bepaald uh, uh, werk, zeg maar, die ze elke dag uitvoeren. en daar hun geld door kregen. dat was inderdaad best wel pittig voor, uh, voor de meeste mensen in Nederland. Ik denk wel 60% van Nederland had dat probleem. Um, ik heb eigenlijk wel een beetje altijd het geluk gehad dat ik. Um, ja, in principe altijd mijn bedrijf heb gehouden. En ik heb, ja, ik heb nooit op één paard gewet. Dus ik ben altijd wel uh, ja, ondernemend zeg maar, ja. om eigenlijk alles te creëren met mijn werk. Of uh, financieel er goed uit te komen. Ik heb nooit uh, mijn hand op moeten houden. of uh, ja, ik, heb, ik heb moeilijk gezeten. Maar ik heb uh, zeker wel gevoeld wat andere mensen voelden. Als je dan eigenlijk niet kon, uh, kon optreden. Dat begrijp ja. ik heel goed. Ja. Maar als je afhankelijk bent van één job in je leven... en dat ja. valt ineens weg, wat niemand natuurlijk had verwacht... laten we eerlijk ja, wezen. Nee. Want het is natuurlijk heel de wereld stond, stond ineens stil... en ze wisten zelf ook niet bij, hè, ja, in de, hoe de economie hoe wat. ze het moeten ja. draaien ja, Inderdaad. We hebben echt wel in een behoorlijke situatie gezeten... met iedereen van, ja, is het nou wel waarheid? Is het geen waarheid? Kijk dat je ziek bent geworden, hè, nogmaals. En de meeste mensen zijn eraan onderdoor gegaan. Uh, ja, het werd allemaal zo erg over het paard getild... En iedereen heeft zijn eigen mening erover. Ik heb me daar toen heel erg van afgesloten. Want ik had gelukkig mijn bouwbedrijf. En ik werkte constant elke week 40, 50, 60 uur in de week. Dus ik, uh, ik houde me niet bezig met wat er gebeurde in het nieuws. Nee. Uh, want daar werd je gewoon, uh, gewoon depressief van. Ja. En uh, ja, we zijn nu weer allemaal open. Hè? We zijn nu uh, bijna weer, uh, ja, bijna een jaar weer open. Zonder problemen. Ik denk ook niet meer dat het terugkomt. Maar uh, ja, dat, dat het gevoel van de meeste artiesten daar... Uh, behoorlijk ingeschaad is geweest. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ja, ja uiteindelijk moet je altijd maar zelf weer uh, weten... om alles weer goed zelf op te pakken. En uh, inspiratie moeten hebben om leuke dingen te doen. En ik vind, als je artiest bent... en dat vind ik bij heel veel artiesten ook... dat ze daar misschien te makkelijk in zijn. Kijk, als je artiest bent... dan ben je niet alleen bezig om te zingen... maar je bent ook ondernemer. Dat vergeten de meeste ja. mensen als artiest zijn. Ja. Hè? Dus je kan veel meer uit je zangcarrière halen... dan alleen zingen. En dat zie ik bij heel veel artiesten. Die ken ik heel lang. En dan zie ik van ja, ze maken wel muziek, muziek, muziek. En ze treden alleen maar op. Maar ook, dat is ook het enige wat ze doen. Maar misschien kan je ook verder kijken. Ja, inderdaad. Om ja. Ja, misschien met wat je verdient, misschien iets weer neer, nieuws neer te zetten. Om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een broodjezaak te openen met, met jouw naam erop. Of een... Uh, ja, een, een, een kleding op de markt brengen of een horloge of een, een, een bepaalde pet. Ik noem maar wat. Hè? Ja, een parfum, inderdaad, een kleding alleen. Of, uh, ja. Dat zijn allemaal leuke dingen, uh, weet je uh, wel. Dus uh, ja, ieder voor zich. En uh, ja, niet iedereen is inderdaad uh, op dat niveau. En, uh, en die nemen genoegen met wat ze hebben. Ook goed. Dat onderscheid je ook weer van de, van de meeste mensen. Maar uh, ja, ik ben in ieder geval heel blij dat ik uh, weer op de markt ben als artiest. En ik, dat ik weer mooie muziek ga maken en dat ik weer uh, mijn erkenning terug uh, ga krijgen op. Uh, op muziek en op Spotify. En voor de rest uh, wandel ik gewoon lekker door in mijn onderneming. En uh, ja, de televisiedingetjes die mij uh, worden gevraagd om te doen. En uh, dan heb ik een superleuk leven zo. Ja. Hey, um, we gaan uh, nog even een plaatje voor jou draaien. Um, zonder jou. Ja, dat is een hele mooie plaat geweest. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat kan je daar nog over vertellen? Nou, dat is eigenlijk een, uh, een, een tweede single geweest toen ik net begon met zingen. En... Uh, ik heb uh, best wel een uh, ja, moeilijke tijd doorstaan, die tijd. Omdat ik uh, met, mijn, uh, met mijn moeder en mijn vader altijd goed ben. En uh, daaromheen ook een hele goede familieband uh, had. En uh, dat was uh, mijn tante. En mijn tante is op uh, jongere leeftijd uh, helaas uh, gestorven. En uh, ik heb haar toen beloofd, toen ik uh, aan het sterfbad, uh, althans sterfbed zat. Ja. En zij lag daar, heb ik gezegd van, nou, ik ben een uh, muzikant. Ik uh, wil heel graag iets voor je, voor je doen, wat me altijd bijblijft. En daar heb ik deze hele mooie plaat uh, voor haar gemaakt zonder jou. We gaan aan het draaien. Ja. Met jou kon ik altijd praten. Bij jou kon ik alles kwijt. En toch heb je mij verlaten, oh je had niet meer tijd, met jou kon ik alles delen. Een gevoelige nummer. Uh, en uh, ja, mijn vader en moeder vragen wel eens als ik optreed. Want die, uh, die houden mij elke dag bij als ik optreed. En ik post behoorlijk veel op Instagram en op Facebook. Dan uh, zegt mijn moeder wel eens. Ik hoor je eigenlijk helemaal niet meer dit nummer zingen. Waarom doe je dat niet meer? Het is zo'n mooi nummer ja. Maar weet je wat het is? Kijk, het is een heel mooi nummer. En uh, als het me gevraagd wordt, dan doe ik het ook zeker. Alleen uh, ja, op sommige gelegenheden dan is het ook zeg maar, niet het moment dat je dit zingt. Juist, en ja, ja. heel vaak als ik bij nummers uh, dit gevoel geef... dan, um, dan moet je ze zeg maar niet in die sfeer laten hangen. En je kan heus wel eens een keer een ballet uh, ertussen doorknallen... Ja, je moet het eigenlijk niet, we uh, uh, zeggen, het einde van de avond doen. Nee. nee. <laughs> Dan is het allemaal ver uh, <laughs> ja, ja, doorgezakt zijn. Je mag zakjes meenemen, Ja, ja, Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Dan mag er <die> tissues klaar zitten. <laughs> ja. dus, uh, maar goed, uh, het is een heel mooi nummer uh, geworden toen die tijd. En uh, ja, wat ik zeg, ik, ik zing hem heel weinig nog. Hij staat op mijn playlist. En ik hoor vaak nog wel als mensen erom luisteren... dat ze zeggen van wat een mooi nummer. En hij werd ook heel lang werd hij, uh, gedraaid in, uh, in, in zeg maar de laatste eer. Hè? Dus mensen die uh, hun laatste dingen uh, ja, hebben met... Ja. Uh, met een, met een uitspraad ja. ja, daar werd hij dan gedraaid. er stond hij in de playlist. En uh, daar kon ik ook wel trots op zijn. Dus ja, het, het heeft wel uh, zijn vruchten afgeworpen toen die tijd. Maar ik ben nu gewoon lekker bezig met gewoon vrolijkheid, goede muziek lekker ritmisch. En dan uh, ja, gewoon even een nieuwe stijl van, uh, van Jeffrey Lake creëren. Ja, nou ja, dat zeg ik. Dat, dat is gelukt. En um, ja, het volgende nummer wat ik uh, klaar heb gestaan. Um, Alleen nog maar jou. Ja, dat is een, ook een lekkere zomerse plaat geweest ja. in 2015. Ja. En dat... Uh, heb je daar zelf aan geschreven? Of, uh, nee, ik niet. heb eigenlijk met de, met de, met de producer... Uh, waar ik toen mee werkte... heb ik gewoon een aantal dingen gezegd. Uh, van oké, okay, dit vind ik leuk. Uh, een bepaalde identiteit. Uh, check, check die van je. En dan gaat hij dat toch een klein beetje verwerken in de tekst. En uh, ja, dat vond ik wel grappig. Dat uh, die tekst, als je die hoort... dan denk je van nou ja, er zijn wel wat dingen veranderd. Maar uh, het is niet helemaal veranderd... maar wel een aantal uh, dingetjes. Dus zeg maar ongeveer 30, 40 procent van, van de tekst klopt wel. Maar uh, dat was toen die tijd. Het is 2015 geweest. We zitten in 23, dus we praten over acht jaar geleden alweer. Ja. Maar het was een heerlijke plaat. En uh, hij heeft het ook uh, heel goed gedaan toen. En uh, hij gaf ook wel een bepaalde Spaanse feeling. Dus ik moet je wel zeggen... ja, uh, de lettingkant is gewoon voor mij wel lekker weggelegd. Ja, ja, Dus dat zit er gewoon in. Ja. Oh, zo hey, en... Um... Ja, iedereen uh, uh, heeft jou kunnen uh, volgen toen uh, met uh, was het Michael en uh, ja Michael Lisa en Naomi en, en Naomi ja ja, klopt. ja <laughs> ook dat heb ik uh, <laughs> de, de, de soapserie <laughs> ja de soapserie inderdaad we hebben toen best wel een leuke tijd gehad we ja. hebben uh, ja toen die tijd best wel een leuk contact gehad ja, wat was het in, negen, of in 2019 ja, nou, nee ja we oh, zitten uh, nu 23 jaar 19 20, Dat was net voor de coronatijd dat ja, we dat hebben gedaan. Ja. Ja, ja, ja, drie jaar geleden denk ik inmiddels. inmiddels. Ja. Ja. En uh, ja, dat was heel leuk. We wilden dat samen allemaal maken. En uh, ja, uiteindelijk konden er nog wel meer, meerdere afleveringen komen. Maar uh, het is altijd niet makkelijk met bepaalde mensen samen te werken. Want de ene wil dit, de ander wil dat. Ja, en ja, ik, ja. Ik, ik ben zelf ook heel perfectionistisch in de dingen die ik wil. En als dat dan niet wordt toegelaten, ja, dan krijg ik een error. En dan heb ik uh, zoiets van, ja, dan kunnen we beter maar stoppen. Dan moeten we het hier maar bij laten hoe het is geweest. En ja, dat was ja, leuk. Ja. Maar uh, ja, zo heb ik eigenlijk van alles en nog altijd wel een klein beetje op mijn cv maar staan. Maar Lisa is niet meer in de picture. No, al, al lang niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Ja, ja, maar, maar nog steeds goede vrienden met Michael? Of, uh... Nou, Michael zie ik af en toe wel eens ergens voorbij schitteren. Maar uh, ja, we hebben gewoon allemaal ons eigen leven. Ja. En uh, ja, ik ben gewoon elke dag heel erg druk met mijn bouwbedrijf. Ik treed veel op in Nederland en uh, ik hou me bezig met mijn zangles en offertes maken en klant afgaan. En voor het ja. weten is de week alweer voorbij. Ja, ik weet er alles van. Dus ja, ja je hebt ja. maar zoveel uur in een dag. Ja, inderdaad. En dan kom je gewoon tijd ja. Er ja, ja. zijn ook mensen die uh, wat anders zeggen. Van, joh, ja. Je werkt maar acht uur, dus je hebt nog een heleboel tijd over. Ja. Ja. ja, dat heb ik niet. Nou, ik weet niet waar, maar... Ik ook niet. Hé, hey, maar we, we gaan hem even draaien. Ja, gezellig. Alleen nog maar jou. Ja. Wat ik nou met mijn leven, want ik kon nog meer geven, klaar met dat gefeest Vast besloten om mijn leven te veranderen, zag ik jou daar staan, die kan ik niet laten gaan Met vele lieve woorden, kan ik jou nu echt vertellen Zonder wonder over wonder, ik ben leven zoals jij het voelt, urenlang met jou gekroet. Je doet iets met mij, oh. En zo verlegen naar me lacht, hoe je stem als een engel verzacht. Oh, lange haren, zachte lippen, mooie benen, ronde billen, met geblooste wangen doet mij naar jou verlangen. Ik ben alleen nog maar jou, alleen nog maar jou. Toch een, een lekker nummer, zeg maar. Uh, een beetje mix van uh, Latin en uh, Spaans. Ja, een beetje pop. Uh, ja. Ja. Een beetje een combinatie daarvan. Ja. ja. Nee, nou, het, het, je... is, uh, het, het doet zich eigenlijk niet ten onder. Uh, van, uh, wat je net als uh, mijn nieuwe single hoorde. Nou. Ja, je hoort wel degelijk het verschil met kwaliteit. Dat ja, zeker. Ja, ja. En, uh, maar ja, goed. Wat ik zeg. Die, uh, die singles die ik heb uitgebracht. Die hebben echt gewoon kwaliteit gehad. En die hebben het echt wel goed gedaan. Maar... Uh, ja, als je natuurlijk alles naast elkaar gaat leggen onder de grote uh, vergrootglas. En ja, dan, dan fiets je mee op eigenlijk alle stijlen die er ge gecreëerd worden in Nederland. Dus ja, wat is dan nog zeg maar om op te vallen om je eigen identiteit te creëren? En dat denk ik nog steeds persoonlijk dat ik met een echte Latin sound... die je dus net hoorde bij Jij maakt het verschil... dat ik dan ook echt het verschil maak. Want ja, er zit geen accordeon in... Uh, nee, weet je, dat, ja. Ja, dat is zeg maar wat er hoop bijna altijd wel al wordt, uh, wordt, wordt toegepast. <laughs> ja. En uh, ja dan onderscheid je niet. En het klinkt lekker, dat ben ik van mening. Het, het, het doet het altijd goed, die accordeon en, uh, en de gypsy sound. Ja, ja, ja. Alleen ja, als je aan de top wil komen... dan moet je toch ergens een keer iets verlaten... om iets anders te willen proberen. Ja, ja, ja, inderdaad, uh, ja, het is waar, waar je voor gaat inderdaad. Ja, uh, uh, uh, ja als je zegt van joh... Uh, ik vind het prima zo lekker uh, iedere avond optreden in een café of uh, bij een feestje, ja. partij. Uh, ja, dan leuk. zeg ik niks. Ja, leuk, niks mis mee. Nee. Eh, dan moet je dat vooral zo uh, blijven doen. Ja. En, en ja, wil je uh, tussen het rijtje horen van uh, uh, een Tino Martin, een. Uh, Suzanne Frans-Duits. Uh, Suzanne de Vreek. Uh, ja, inderdaad, een beetje de. De A-klasse ja, artiest zeg ik ja. altijd. Ja. Uh, ja, dan moet je daar. Uh, aan werken. Ja. En dat is het mooiste van muziek. Hè? Ja. Uh, muziek uh, stopt niet. Je kan je altijd verbeteren. En je kan altijd kijken of je een deurtje verder kan met, uh, met dit niveau. Ja. En uh, gelukkig krijg ik uh, wel de goede coaching uh, van, van Justin. En sinds kort uh, zangles van uh, Sherman Rouse. Ja. Dat is ook niet een van de minste in Nederland. Hè? Een mooie soul uh, queen. Ja. Okay. En uh, dat, uh, dat vind ik gewoon echt uh, ja, super gaaf om naar te luisteren. En ik hou van soul muziek. En als je dat ook nog een keer uh, zelf kan uh, proberen te creëren in jezelf, dan merk je ook wel dat je sound ook anders wordt. En uh, dat maakt het ook wel weer makkelijk met zingen, want uh, ja. ja. Ben je een beetje soul en uh, motown? Uh, ja, ik vind het echt heerlijke muziek. Ja. Ik uh, neem het af en toe ook mee in mijn playlist, zoals uh, My Girl of uh, Stand By Me. Ja, dat zijn toch ook wel ja, uh, motown nummers. Ja, en die ja. doen het altijd goed. Ja, ja. En ja, nogmaals, ik vind het gewoon heerlijk. Vroeger luisterde ik naar James Brown en Barry White. En uh, ja, dat, dat zijn gewoon wel echt super goede artiesten. Ja. En die hadden gewoon echt heerlijke muziek. En uh, ja, ik vind het gewoon heerlijk om uh, creatief te zijn in bepaalde muziekkeuzes die ik maak. En als ik dat daar uh, zelf ook een beetje kan uitvoeren, ja, dan, uh, nogmaals, dan heb je toch wel een hele leuke eigen identiteit en een ja. heel leuk repertoire. Ja. Dus nou ja, voortaan zien we jou als een Mark Anthony. Ja, je zou het eigenlijk bijna kunnen noemen. Hè. Het is een toch... Nederlandse Mark Anthony. Nou ja, dat is wel een, dat is een leuke benaming. Ja, we hadden ja. zelf in gedachten van. Ja, Rolf Zandjes bestaat er al. En ja. Jeffrey Santjes. Ja, die nou, is door, ook een leuk qua naam. Misschien ja. is Jeffrey Anthony is ook wel leuk. Ja. Maar nee, inderdaad. Dat zijn wel een beetje de. de, de idolen waar ik naar, waar ik naar kijk. Op, ja. op Latin Sound, zeg maar. Ja. En als ik dan naar de Amerikaanse artiesten kijk, ja, dan uh, vind ik uh, Michael Bublé en uh, Ed Sheeran vind ik wel echt uh, twee ja, wereldartiesten. Ja, ja, dat zijn dan weer een andere genre natuurlijk. Ja. Maar ook dat kan ik gewoon zingen, dus dat, uh, dat onderscheidt me ook van het Nederlandse publiek, want ik. Uh, ja. Michael Bublé is natuurlijk een Frank Sinatra, uh, ja. uh, dat dat soort uh, sound. Zeker weten. En uh, ja, daar is hij eigenlijk al altijd, altijd bekend mee geworden en, ja. en, en gebleven. Klopt. En hele mooie concerten en, en, ja, en ja. goede nummers die die maakt hoor. Ja. Dus ja, dat is niet de minste. Nee, zo zeker zeggen. niet. dan nee, <laughs> noem je wel een naam op hè. Ja, zo, ja <laughs> toch? Nee, nee maar ja, uh, ik zeg let in. Ja, Mark, Mark Anthony is toch een van mijn favorieten, zeg maar. Ja, je zengt er niet, Dat is een mooi nummer. Hè? Uh, ja, nou, maar zo, zo heeft hij dus een heleboel. Uh, Zorro, die film vroeger met dat uh, nummer. Uh, ja, I want uh, to Spend My Life uh, Down Loving You. Dat was ja. ook een heel uh, mooi nummer van hem. Ja, er zijn heel veel mooie nummers. Ik vind dat ook echt een, echt een supergoeie artiest. En ook verschillende stijlen. Let in Latin, van een, van een, van een bellet tot een up, tot een mid tempo nummer. Ja, die man heeft gewoon echt... Uh, laat ik het zo zeggen, zijn fenomeen in, uh, ja. in zijn muziek. En dat, uh, ja, dat, zijn, dat zijn gewoon mooie voorbeelden. En dan kan je jezelf ook ontwikkelen tot een bepaalde sound. En dat ja, in Nederlandse uh, Nederlands termen kan je dat ook wel doen. Uh, maar ik denk dat je uh, uh, je stemklank heel erg kan... Uh, verbreden door juist naar uh, wereldartiesten te luisteren, want die hebben een unieke sound ja. en die kunnen heel veel met hun stemmen ja, uh, Doe jij zelf ook uh, inderdaad uh, uh, dat soort artiesten volgen? Ja, zeker ja. Kijken uh, hoe en wat en uh, ja. uh, toch wel wat ze uh, uh, ja, in het dagelijks leven doen zeg maar, om, om, om wat dingen te bereiken ja, ja, ja, kijk ik, uh, ik zie ze op Instagram voorbij komen, wat ze doen en de concerten. En dan kijk ik bijvoorbeeld uh, Johnny Rosenberg, ja. van de Rosenberg-trio's. Ja. Die doet eigenlijk een beetje hetzelfde wat Michael Bublé doet. Hè? En dat doet hij echt heel goed. Klopt, ja. Mooi concert in Nederland. Maar bijna, in het bijna hetzelfde zoals hij uh, bij Michael Bublé uh, eigenlijk alles ziet. Heeft hij hem toch wel heel erg goed geëvenaard. Ja. En dat vind ik toch wel prachtig. Want het is niet makkelijk om een bepaalde... Uh, uh, erkenning na te doen, laat ik het zo nee, zeggen. Nee, nee klopt. En, en je moet het geluk hebben dat ze het hier gunnen. De gunfactor ja. uh, die speelt zeker mee. Mm -hmm. ja. en, uh, kijk, als, als je dat niet gunnen, ja, dan... Kun je doen wat je wil. Kun je doen wat je wil, maar Dan inderdaad. blijft de deur dicht. Ja, al, al heb je dan de beste... Uh, de beste stemmen, kodusjes, de beste uitdaging uh, of alles. Uh, ja, ja. Uh, dat gaat het, uh, dan gaat het je niet lukken. Nee. Hé, nee. hey, ik heb nog een nummer klaar staan. Ja, nou, uh, ik ben benieuwd uh, welke. Oma. Ja, dan gaan we weer helemaal terug in de tijd. Ja, dat dat is een een beetje, ja. ja dat past wel hier bij Zandvoort denk ik, hè? Uh, nou, ik doe mijn best. <laughs> nou ja, goed. Uh, ja, oma is ook weer eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, zonder jou. Um, ik heb echt in een hele negatieve sleur geleefd... Uh, omtrent uh, het overlijden van uh, ja, mensen die dicht aan mijn zijde stonden. Ja. En uh, ja, ik had uh, gelukkig een hele lieve oma. Een goede band. Uh, en, een en een hele goede band. Goede band. Ja. Alleen, uh, ja, oma uh, ja, verliet, verliet ons. En daar heb ik eigenlijk ook hetzelfde mee besproken. Om te zeggen van, ja, ik doe iets terug. En ik zal altijd herinnerd blijven aan u. En daar heb ik ook een hele mooie plaat uh, met de tekstbelevenis... wat opa heeft meegemaakt. heb ik verwerkt in die, uh, in die tekst met oma. En daar is het uh, nummer oma uitgekomen. Want de opa leeft nog? Of? Opa heb ik twee jaar geleden ook verloren. Okay. Dus ik heb helaas geen opa en oma meer. Oké. Okay. Nou ja, op de duur kom je op een, een leeftijd hè, dat... Uh... Ja, dan, dan, dan, dan verlies je mensen. Dan verlies je gewoon wat mensen om je heen. Ja. Dat, die ja. ervaring ja, heb ik ook helaas. Maar ja, allemaal, dat hoort erbij. Ja. En, uh, maar dan word je sterker door. En dat geeft je ook weer kracht. En daar uh, maak ik weer mooie nummers van. Ja, we gaan hem uh, luisteren. Dat kent nog net uh, allemaal voor het nieuws. Lekker. Van 6 uh, uur. Wij hier bestaan is dat wij ooit weer weder gaan, mijn oma, een schat, een moeder en een vrouw, je was iedereen zo trouw. Mijn oma. En natuur, zoals ze zelf was. Heel puur. Mijn oma. Kinderen speelden graag bij haar, genietend van elkaar. Mijn oma. Als jij gauw, opa was de man voor jou. Hem. Ja, dat was een, een, een behoorlijke tranentrekker. Ja, behoorlijk wel, ja. Hé, hey, maar uh, we nemen zo even afscheid. Uh, uh, ja, het is nog eens een begin ver. van het tweede uur. Want uh, ja. De volgende we, staat alweer klaar. We, we, we, nou, we, we gaan uh, richting een deal. Oké. Dus uh, ja, dus het was heel kort. Maar goed, uh, ik zou zeggen, tot zo in het uh, in de tweede uur. En dan uh, gaan we afscheid van je nemen. Nou goed, voor de, voor de luisteraars ja, is het misschien belangrijk om te weten waar ze me kunnen vinden misschien? Ja, maar dat doen we zo even in twee uur Oh, doe je in twee nou, Ja, want we hebben nog maar een aantal seconden, dus uh, daar gaan we niet meer redden. Oh, gaan we niet meer redden? <laughs> gaan we niet meer redden. Ik fiets ik gewoon nou, mee ik in de, de tijd wel lekker even vol lullen, zo uh, nog, uh, nog een paar seconden en dan komt hij hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.